Goedemiddag, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. De Turkse president Erdogan en de Russische president Poetin... hebben vandaag drie uur met elkaar gepraat over de graandeal. Rusland heeft die deal opgezegd, maar Turkije hoopt dat Poetin daar toch nog even over nadenkt. En ook China voert de druk op Poetin, op zegt correspondent Geert groot Koorkamp. China en Turkije zijn ook... Uh...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 Via de deal moest Oekraïne veilig graan kunnen exporteren over de Zwarte Zee. Maar Rusland hield zich niet aan de afspraken. Wat Poetin en Erdogan vandaag precies hebben afgesproken, weten we nog niet. Een enorme chloorbende in Duiven in Gelderland vanochtend. Een middelbare school werd daar ontruimd na een uit de hand gelopen TikTok-challenge. Op de wc ontplofte een fles met chloortabletten, waardoor een enorme chloorwolk vrijkwam. Honderden leerlingen moesten een uur buiten wachten. Daarna mochten ze weer naar binnen. De school is er klaar mee en gaat aangiften doen. Vanaf vandaag maakt het in Duitsland niet meer uit als je homo of hetero bent als je bloed wilt doneren. Tot nu toe werden homo's of bi's als risico gezien omdat zij met verschillende mensen seks zouden hebben. Maar dat kunnen hetero's ook. En om dis discriminatie te voorkomen vragen ze nu iedereen naar het aantal mensen waarmee ze seks hebben gehad. En wolven hoeven misschien wat minder goed beschermd te worden. Nu mag je een wolf niet vangen, storen of afschieten, maar de EU wil die regels misschien veranderen. Sinds een paar jaar vallen wolven namelijk steeds vaker andere dieren aan, zegt correspondent Aida Brands. De Europese commissievoorzitter zei ook van het is echt een gevaar geworden voor vee en potentieel dus ook voor mensen. Nou, wel een pikant detail overigens is dat een paar jaar terug. De lievelingspony van von der Leyen is doodgebeten door een wolf. Dus ze heeft eerste hand ervaring. Ja, en dat soort verdriet hebben meer hobbyboeren meegemaakt. Natuurbeschermers die zijn juist blij met meer wolven.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 Het verkeer rijdt met 5 minuten tijdsverlies over de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Want bij na de vesting zal een kapotte vrachtwagen de rechterijstrook te blokkeren. 5 kilometer file, dus daar. En op de einde 247 vanuit Amsterdam naar Hoorn bij Broek in Waterland. Weer 3 kilometer file met een kleine 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met en nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Oh life is bigger. It's bigger than you. And you are not me. The lengths that I will go to. The distance. Even na 4 uur, welkom terug. Zand wordt op zaterdag en met een hele lekkere plaat. Ian Storm hoorde je. Een uh, Nederlandse DJ is dat en uh, die heeft de overplaats van een REM gepakt. Losing my religion en daar een lekkere lounge versie van gemaakt. Heerlijk hoor. Heerlijk begin van het uh, derde uur Stanford op zaterdag. Zeker, Benno. Heerlijk. Zo kunnen we er weer tegenaan. Ja, ja, en dat maar... moeten we ook, want ja. we gaan uh, kwalificeren natuurlijk uh, op Monza in uh, Italië. Ja, het is net begonnen, dus we hebben nog geen cijfers. Nee, maar... ik heb een beetje zwart beeld hier voor me. Dus even oh, kijken of we smart. daar uh, wat uh, aan uh, kunnen doen. Het gaat helemaal komen. Of dat uh, goed komt. In, maar... in ieder geval hebben we wel uh, Renald Lawson natuurlijk. Hè? Dus, Straks, uh, ja. Straks gaan we bellen met uh, Lando Lawson.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 Ja, weet je wat het uh, dit weekend zijn, over dagen gesproken? Nou, de Wereldhavendagen in uh, Rotterdam. Oké. Okay. En dat is altijd een mega spektakel, hè? Hele grote schepen ja, die ja, uh, meren ja. dan aan. En, uh, ja. Dan kun je zomaar even op zo'n uh, schip kijken en dergelijke en je wel. ziet. Uh, dat is wel gaaf. Hoe hoor. alles in de Rotterdamse haven hoe, uh, ja. dat uh, geregeld wordt? Ik ben als koerier, ben ik wel eens uh, moest ik een iets uh, tekeningen of zo afleveren op een schip. Dat was... Uh, en dat is... wow. Ja, ja, ja, ja. En in ja, ja, ja. eerste instantie niemand te vinden natuurlijk. <laughs> nee, waar zei ze? Ja, waar is iedereen? Ja. Er is gewoon niemand dan op zo'n schip als die navel ligt, maar... Uh...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 Of girls, played his games from Boston Bass to LA. He left his mark in every town, the building hearts and lost and found. Little under them, and then he eaves away. Will I watched the change of style from a playboy to a child? Living love and like new toys, playing house like girls and boys. And that's love calling. There ain't no way that you can fake it. Oh, well, that's love calling. Can't escape it, 'cause well, that's love calling. There ain't no way you can get by, 'cause well, that's love calling. Might as well give love a try. I <laughs> you man they never last. Coming out 'cause she's too fast. Broken homes and empty pockets and a week You see, only cared that she was free pretending to love, but it was a genuine fake. Yeah, well I watched him change her ways. She was totally amazed how he loved her with such ease, felt like a summer breeze. That's love calling. Ain't no way that you can fake it. Well love calling. And there ain't no way you can escape it. That's love.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 We zijn de kleedkamer uh, uitgekomen met bijna hetzelfde team. Op één na, na de Lietzenberg. Die is uh, licht gebaseerd uitgevallen. En is nu vervangen door Jelle Daan. Jelle Daan is jarenlang spits geweest, eigenlijk alleen in tweede. Maar ja, hij scoorde net heel snel. Maar die werd afgekeurd tegen het spel van de aangever, dat was Cassius Vries. Zonder. Waar wij wel onze twijfels bij hebben. Maar ja. Zo.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 ja, absoluut. Ja, de Q1 zitten we nu in. Max stappen op P1, Perez, P2 en Leclerc op uh, P3. Oh, oké. Okay. Dus een beetje de bekende namen, hè? Ja, inderdaad. Zeker. Nou, uh, dankjewel voor dit moment, uh, Jan. Straks komen we bij je terug. Oké. Okay. Oké, okay, tot zo. Hoi. La lasciatemi cantare. Sono un italiano.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 Ik ben hier in Perché ne sono fiero Sono un italiano Un italiano vero I keep going I keep going I keep going Single van Timberland, hoor je. Nieuwe muziek zo op de zaterdagmiddag uh, bij, uh, bij uh, de Race Radio, om het zo maar even te zeggen. Je hoorde uh, inderdaad uh, samen met uh, Nelly Furtado zijn nieuwe single. CFM Race Radio Pit Report, Report. Nu we het toch over Race Radio hebben. Ja, dan uh, vorige week hadden we hem ook uh, geregeld in de uitzending, uh, Benno. Ja, ja. Onze eigen Rendel Lossen vanuit uh, Beverwijk. Goedemiddag, Rendel. Hey, Goedemiddag, uh, uh, ja, lekker bij Verwijken die uh, op een groot scherm uh, naar de kwalificaties kaartjes te kijken. Ja, ja, ja, ja. en nog steeds uh, verstappen bovenaan, dus uh, daar zijn ja, we heel tevreden ja, ja. over natuurlijk. Ja, maar denk dat we achterin jongens, rond die 15e plek, het gaat echt weer over duizendsters. Dus, uh, het is weer helemaal niks, hè, gewoon, het is een uh, vingernageltje zeg ik allemaal weer, wat er gewoon de, tussen de auto zit. Uh, <laughs> en het is net afgelopen, ja, helaas, uh, Sue uh, al kon, dus het Alpine-team volledig eruit, Magnussen. Ruit. Ja, zijn teamgenootje Hulkenberg staat wel op de vijfziende. En Strol. Ja, nou. En als je, aan Strol, als je kijkt dat Lonson 10 tiende is... Hmm, dan heeft hij ook wel weer wat uitleg in de pitbox, denk ik. Ja, en mijn grote vriend uh, Liam Lawson. Uh, de lekker door, hè? Gewoon. Ja, ja, ja. ja. Hey. goed, hè, hey, hey, Jongens, die kop, hè? Hij was, hè? Lawson de enigste coureur die Verstappen heeft ingehaald in de wedstrijd. Hey, yes. ja. Ja, ja, ja, ja? Ja, ja, ja. Ja, ja, mooi, hè? Ja. Mooi. Ja. Nou ja, ik had het een uh, tijdje geleden had ik natuurlijk met jou ook over.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 Uh, eerlijk gezegd ben ik heel erg verrast, want uh, ik moet eerlijk zeggen los en die was uh, is een eentje van uh, de langzame tak zeg maar van de familie. Daar moet je op bouwen. Nee, uh, nee, ik ben heel erg verrast. Eerlijk gezegd, uh, ik, ik vind het zo gewoon serieus hij een goed debuut heeft gehaald. Nou, al die omstandigheden op een ook niet makkelijk baantje als uh, Zandvoort. en uh, ja gewoon een prima wedstrijd rijden en uh, uiteindelijk toch ook uh, wees even eerlijk, hoewel wat straffen weer uitgedeeld hier en daar, terwijl voor het teamgenootje aan geëindigd En dat is, dat gaat, die, uh, dat vindt hij echt niet lang. Hoor, denk ik, Tsunoda. Dus, uh, en hij gaat nu ook niet. Hij zit er ook gewoon bij, hè? Het is ja. zo die jongen achteraan beurt en daar is toch een hele grote crussen uh, achter ze staan. Dus uh, op een of andere manier, die al vertouwen, ik denk dat ze er geen benzine hebben gegooid, maar iets, uh, dan zult maar uh, een uh, Pino Gritje of zo erin gegooid hebben, daar loopt het, <lacht> het ja. ja, ja, ja dat ja, ja, ja, ja. Ja, denk zeker wel. Ja, ja. Is, ja nou ja, ja. ja, Nick de Vries zou uh, ook wel uh, na gaan denken: van uh, was ik nou daadwerkelijk uh, <laughs> zo aan ja. het uh, rommelen daar, om het zo maar even te zeggen. Ik weet ik niet. Ik denk dat het is een beetje een probleem met Nick natuurlijk. Ik denk uiteindelijk dat op de achtergrond meer heeft meegespeeld dan wij ooit te horen zullen krijgen. En wij weten natuurlijk, wat ik al zei, wij weten niet alle data. Wij weten niet dat Nick een hele wedstrijd reed, of hij constant was of niet constant was. Ik vind het nog steeds een beetje raar, want ook een Daniel, nou, oké, nu even helemaal niet. Ik denk niet dat hij meer ging brengen als Nick. Dus het is altijd een beetje een beetje raar. Een rare beslissing, maar ja, formule 1 ik heb het heel vaak gezegd, jongens, contract in de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 ja, nou, nou die, die gaat toch weer wat verkloten. Moe, uh, heel simpel. <laughs> ze, ze, ze zullen wel weer de secretarissen moeten bellen voor Bambo. Dat was een heel mooi filmpje op internet. Ze zullen de secretarissen wel weer moeten bellen of de Bambo klaarstaan. Uh, dat duurt drie tot vijf dagen. Ja, dat, dat hebben ze altijd tijdens de wedstrijd. Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, ik denk de auto die eens heel erg slecht is. Het team daartegen. ja, Het, het blijven Italianen. Het blijven Italianen. En er, er is altijd wat aan de hand. Dus uh, ik, verwacht, ik verwacht ze niet eens op podium het podium te weekend ja het was uh, trouwens uh, wel mooi hè vorige week nog uh, Rendel uiteraard uh, hier in Sandvoorts. Uh, Ik had de tuinslang even vanaf mijn balkon richting het uh, circuit uh, gericht.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 Ja. En, uh, ja, Dan krijgen we een mooie wedstrijden. Nou, dat heb je bij Paul Ricard, heb je dat wel kan. nodig. Uh, om ja, daar een ja. beetje wat van te maken. Ja, maar dat is een circuit waar het gewoon kunstmatig kan. Ja. Ik zeg, joh, doe het op ook een cyclies. Ja, Ja, ja, ja, ja. Ja, ik hoop het die En dan krijgen we de mooiste wedstrijden. Ja, ja nee, is, is ook zo, nou, het was een mooie race. En uiteraard uh, Max uh, gewonnen. Mooi, uh, mooi ja. feest. En uh, weer uh, gigantisch goed uh, bezocht hier in Sanford. En zonder narigheid, wat jij al zei. Dat is ook heel belangrijk. Nou, ik denk dat het ook een beetje kwam, denk ik, omdat het toch die regen was en minder warm, dat er wat minder bier naar binnen is gegaan ja. denk ik. Maar dat weet, dat kan, die, die cijfers heeft Heineken. Ik denk dat de drank er nu ook wel een beetje mee gespeeld is, dat het uiteindelijk wel een feestje is geworden. Want ja, met, in de regen met een biertje staan, dat is het toch ook niet helemaal zo. Rond. Nee, nee. En ze hadden de prijs een beetje omhoog gegooid, ook van de drank. Ja, de, de drank en, uh, en de ja, supermarkten ja. mochten ook geen drank uh, meer verkopen, hè? vanaf ah, okay. vier uur uh, middags geloof ja, ik. Nou ja, nou ja het is een beetje jammer voor de en uh, dat het allemaal van de slechte weer is. Die zullen binnen wel druk genoeg hebben gehad. Nou, die, die hebben het buiten ook gigantisch ja. druk gehad. Niet normaal. Maar ik verwacht eigenlijk wel voor de, dat ik je de uitzending kwam. Dat jij ja, daar nou, iets van Emma Heesters dus had... Uh, ja, had de, Emma had ik ook dat, kunnen doen. Dat, dat, dat was wel een kippenvel momentje natuurlijk met die meid. Vond ik, uh, vond ik ook. En daar hoor je maar uh, relatief weinig over. Nou, ik moet eerst zeggen, ja, wij maar ik, ik, ik had nog nooit van het meisje gehoord. Maar dat is nou oh, oh oké. Okay, okay. Dan gaan we zo Emma draaien. <laughs> zo Emma draaien. Dat ja. had een hele mooie stem. En, uh, ik, uh, en er was echt een keer veel momentje bij iedereen. Want het was volgens mij een in Frankuil. Of in Sanford op dat moment. Ja, ja dat zeker. Leuk. Nee, het was prachtig uh, met uh, Emma Heusters. Zeg, Ren, dus die kan ze van in de zak steken. Zeker. Voordat we daarna gaan luisteren, eerst nog even over volgend weekend. Uh, 8 ja. tot 10 september. Dan is het uh, Tabak Classic GP Assen. Uh, een, ja. uh, wat voor evenement uh, is dat weer? Het, het ziet er heel groot uit. Het is heel groot. En uh, ik denk dat je het een beetje moet zien als je historische kampioen op Zandvoort. Ja. Heel veel historische autosport met uh, heel veel verschillende series. Uh, we hebben ont, uh, onder andere het, uh, het uh, via uh, Europees Historic 3 kampioenschap okay. uh, die, die gaat daar rijden in wedstrijd. Met on, natuurlijk onze Europees kampioen. Die hebben we, in, hebben we in principe. Ja. En uh, dat is natuurlijk helemaal mooi. Uh, ja, uh, het, het wordt gewoon een heel mooi evenement met heel veel historische. Uh, uh, Formule auto's, heel veel historische toerwagens, maar ook heel veel historische motorfietsen. Okay. En dan komen er komen natuurlijk een paar grootheden, hè. Gewoon Kevin Swans gaat komen, uh, Randy Mammola gaat komen. So. Uh, Agostini heb ik nog niet gehoord of die wel of niet komt, maar er was ook nog uh, sprake van dat hij weer zou komen. En uh, dat zijn natuurlijk ook uh, in de motorwereld hele grote namen, die ja. daar gewoon demos gaan geven. Er zijn Formule 1 demo's, uh, Doe maar. Uh, er wordt met twee zitters gereden, uh, er is weer van alles te doen. Dus het is weer een heel groot feestje daar in Assen. En wat ga je zelf doen?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 ik, ik heb uitgerekend, uh, ik heb 19 of 20 sessies. Dus of mijn lichaam dat aan kan, weet ik niet, want nee. de sportschool heeft hij de laatste tijd niet gezien hoor. Dus uh, okay. daar gaan we wel weer kijken. <laughs> ja, je kan in ieder geval uh, je raceervaring weer flink uitbreiden. Ja, en ik vind Asje zelf een ontzettend leuk circuit om op te rijden. Dus uh, dat, ik, ik ga met een grote, hele grote smile op mijn gezicht uh, lekker rondjes rijden. Want Asie ja. is gewoon uh, echt. Ik, ik noem het dan een echte grote ballenbaan. En uh, uh, daar kan ik enorm van genieten. Dus, en wat uh, bedoel je daarmee? Nou, dat je. Dat je ...dat wat bocht hebt die je gewoon lekker met je ogen dicht doet. En dan... Met je ogen dicht? Weet je? De hier die ga je in vol. En dan doe je gewoon je ogen dicht. En dan weer je dan we ogen open. Dus hoop je dat je recht staat voor de schaar, hè? En als je niet recht staat, heb je rommel. <laughs> we dus dat zijn wel de, de mooiste banen en uh, En uh, ik moet zeggen ook wel, de sfeer daar is... Uh, ...in het land van Badje. Ja. Uh, is fantastisch. we hadden we geen Badje meer kunnen kopen? Want ik heb gehoord dat de fabriek die de Badjes maakt, failliet is. Oh, nou ja, dus... ja. Oh, wat vreselijk. Dus je moet nou, maar een ja. badje als uh, prijs gaan uitreiken daar, hè? Ja, ja, ja. Maar ik, ik denk een Fransman niet begrijpt wat we het over hebben. Nee. <laughs> Renl, even naar je Facebookpagina. Um, we zien een, uh, bovenaan een filmpje, dat is een Formulewagen. Um, dat is een, uh, wat voor, is dat een Formule 3-auto? Um, uh, dit is meer goed zien. Wat? Uh, vanmorgen, die, die, uh, die boven mijn Facebook. Uh, ja, uh, dat moet is. Ik gaat dwars door, door een woon woonwijk in dat auto. Oh, die, ja, nee, dat is een Formule 3 auto. Dat is uh, een Martini. Hm. Uh, MK12, dat is de oude auto waar Jacques Lafitte. Nou, dat ze, moeten de mensen ook even heel diep in de geheugen graven. Ja. Dat is natuurlijk een Franse Formule 1 keer geweest. Onder andere bij Lycée en andere merken. Uh, waar uh, in 1973 uh, uh, Jacques Lafitte uh, Europees kampioen mee werd, uh, Formule 3 in Europa. Okay, dus ja. uh, wel een bijzondere auto en uh, die, ja, die hebben we hier even door de straat gezeest met de uh, 300 en dan uh, <lacht> heb je mooie foto's van. Ook dacht <lacht> dat je, uh, ik wilde mezelf al verbeteren dat het je oprijlaan was. Nee, uh, ja, dit, dit is gewoon een straatje voor de winkel. Uh, uh, Oké, okay. oh, ja, oh het is, dan dan is bij de winkel, de winkel zelf. We gewoon zorgen dat de politie eventjes uh, allemaal witte uh, ballen hebben op de zaken. Dan kan je uh, dat soort geitjes ja, ja, ja. uit halen. Ja, dat gaat helemaal goed. Ze kunnen gelukkig tegenwoordig met fotografie. heel veel trucage maken moet ik zeggen. Oké, okay. en daaronder <lacht> staat er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 uh, dat, wa dat waren uh, een serie, en dat noemden ze een beetje de, de Formule 1 des Oosten dat. Dus dat was een beetje de Formule 1 van het Oosten. Uh, allemaal auto's met een lademotor. Uh, allemaal oh, ground effect ja. in 77 al, dus het 78 kwam de Formule 1 ermee. Zij hadden ook ground-effect. En het was, uh, dat waren uh, ja, startvelden van uh, 25, 30, soms 35 van dat soort wagens. Zo, zo, okay. um, uh, door allemaal uh, fabriekscoureurs, maar ook door gewoon uh, amateurs gereden. Ja. Maar dat waren, dat moet je niet vergeten jongens, dat waren e evenementen. Uh, we hebben Sanford gehad. Wat hebben we het hele weekend gehad? 100.000 man per dag ja, of zo? Ja. Ja, dat er gewoon dan op een sluitje draaier, 350.000 man op één dag. Zo. Dus dat waren hele grote evenementen die, uh, waar je zeg maar, heel hoogst Duitsland naar uitkijkt. En dan ging je ook heel oost Duitsland daarheen, zeg maar. Ja, ja. Uh, op een circuit net onder Leipzig. Sluitje draaier gedeeltelijk, uh, permanent circuit gedeeltelijk gewoon openbaar weg. Ja, en dat soort dat, evenement uh, duurde in feite gewoon een hele week. Zo. En uh, met allemaal wedstrijden, verschillende klassen. Trabantjeswedstrijden, laderwedstrijden, fiets wedstrijden, Ja, ja, wedstrijden <laughs>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 de mensen zijn echt heel erg vriendelijk daar. Ja. Um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 Jongens, eigenlijk kan het er bijna uit, hè? ze hebben nog vijf minuutjes. Ja, ja, ja. Dan wordt weer weer nerveus in die box hoor. Ja, ja en je broer uh, Lawson, uh, die, ja, ja, die, die plek staat plek op, op hebben. de dertiende plek. Nou, dus, uh... die gaan we even allemaal naar voren schrijven. <laughs> Helemaal goed. En dan staat hij dadelijk gewoon 13 of zo want uh, dan gaat het allemaal zien. Nou ja, ik weet niet, waar staat Tsunoda op het ik Oh, die staat toch met tiende? Dus... Ja, nee, op de vol ja, op de valrepen. Ik denk, ik denk ja. dat het het maximale uit die auto's wat ze halen op het handen. Dus, uh, vijf minuten nou, te gaan, dankjewel uh, Rendolf voor uh, ja. vandaag weer.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 Oh, En dat was Duran Duran en uh, de Reflex. Ja, Q2. Heel spannend uh, daar uh, in uh, Italië. Max Verstappen uh, zit zo op de valreep nog even de snelste tijd neer uh, in de Q2. Leclerc uh, de tweede plek en uh, Sainz plek drie. Albon, heel mooi. Hè, in uh, de, de Williams op de vijfde plek. En Perez P4. Dan uh, Loes Hamilton uh, ook op de valreep. Hoor, dat hij uit, uh, in de top tien uh, terechtgekomen is.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 En uh, de hele, het liefste hangt ze dus ook de hele uh, dag aan, tegen je aan en, uh, en voor een beetje aandacht. Ze zoekt een baas die uh, tijd heeft om uh, mee uit te gaan en uh, om het allemaal te laten wennen. Zowel dus natuurlijk een, een hond een met uh, een gebruiksaanwijzing. Uh, ze verwachten dat met oudere kinderen goed kan samenwonen.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 Buitenspel. uit de spel. Zou uh, zou nu 2-1 scoren. Of 2-2 scoren. De score challenge, want hij keurt toch goed de Oh, maar wel bij spel dus, eigenlijk. Nou, hij was gewoon bij het het Tommy staat op vlak. Maar wij hebben ons uh, na de tweede helft, na het begin van de tweede helft, wel een beetje herpakt. En het was niet best, maar op een gegeven moment een mooie voorzicht van Karsten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 En je ziet gewoon, nou ja, het is jammer. Dat een doel, een uh, buitenspel doelpunt, dat is echt zuiver bu buitenspel. Ik sta gewoon op één lijn. Nou uh, ja, dat ga je slecht laten doorgaan. Ja, en uh, hoe reageren uh, de, de spelers daarop dan, als zo'n uh, doelpunt uh, goed gekeurd wordt? Eerlijk gezegd, heel gelaten. Oké. Okay. Dus, het is niet, niet zo dat het, het uh, een vredelijk interesseert, dat denk ik wel.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 Oh, ja, uit Haarlem. Ja. Oh, dat is die vlak die spelen we ook bij mijn thuis. Het, ja, dus nou ja, volgende week... Uh, de Harlemers die naar Zandvoort komen dan, hè? Ja. ja. Misschien, uh, misschien wordt het we wel gezellig in de gratin. Ja, je weet het nooit. <hast> Dankjewel, Jan, voor deze week. Oké, Rob. En we hebben contact, hè? Oké, Oké, Oké, hoi. 2-Je Enstelt wedstrijde uh, Hofdorp SV Sondvorch I'm living on an island, I'm living in a dream. Wanna take you somewhere Gold and go see the deep blue sea Just leave behind your troubles of the past Now follow me and let me Have a blast This life is good. Cool. This life is fun Keep moving forward Don't look back Come feel the wind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 En dat was een inspiratiebron voor zeeschilders. Ja, de leden van de Nederlandse Vereniging van Zeeschilders exposeren in 2021-2022 reeds in het Zandvorst Museum met mar maritieme kunst. Maar door de corona werd deze tentoonstelling, die drie maanden zou duren, na een week alweer gesloten.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 Die heer Jeroen van der Vliet. En iedereen is van harte, of gold dat alleen voor de pers? Nou ja, dat weet ik niet <lacht> ja. <meer. lacht> ja, die is altijd leuk. Uh... Het was een persuitnodiging. Ja. Maar uh, nou ja, dat is uh, dus voor de Ondert pers. Anders zeg gewoon dat je van de radio bent. Ja, ja, <lacht> ja. <lacht> werk het werkt altijd. Ja, het werkt altijd. <lacht> en uh, nou ja, dus uh, vrijdag uh, om 4 uur wordt het geopend. En zaterdag uh, <lacht> zal het wel voor het publiek gaan. <lacht> ja, dat heb ik weer. Dus, uh, ja, nou, dat ja. heb je als je dingen overneemt. Ja, Klapt het uh, mooi? Ja, zo, ja, ja Dus het is helemaal, uh, helemaal goed. Uh, mooi, uh, nou, nou ja. Gaan we lekker naar kijken. Zeker, nou zit er uh, voor ons weer op, ja. uh, Benno. was een leuke show weer. Inderdaad. Leuke show. Leuke show. En, en uh, uh, ja, we gaan nog even naar de Q3 trouwens, voordat ja, ja, we, ja. we weggaan. Nog vier minuten te gaan. En uh, ja, bij de beide Ferrari's, ze zijn op zijn. in één keer gaan die, uh, die bakken gaan dan wel uh, in één uh, ja, keer hard Ja, ongelooflijk hard, 1-2 op dit moment, Sainz en Leclerc. Maar daar vlak achter, hè, op uh, 99.000 is het uh, Max Verstappen. Precies. Uh, Josh Russell op de vierde plek, uh, Alexander Albon op uh, P5. Uh, Sergio Perez op uh, plek 6, uh, Lennon Norris P7, Oscar Piazzi op 8, Lewis Hamilton op 9 en Fernando Alonso op P10. Zo ziet de Q3 er op dit moment uit. En wij gaan eruit inderdaad. Volgende week zijn we er weer op zaterdag. Ik zeg tot dan en bedankt voor het luisteren. Hele fijne zaterdagavond. En geniet van het mooie weer wat eraan gaat komen. Ja. Ah, goed begin. Hoi hoi. Let's talk about we to talk about best. What is that? Things they show Have to be where they go Pretty girls With sunshine in their hair If you're everywhere Girls are everywhere I'd like to be on an island With five or six of them fine ones Even one day Good looking They're the ones to do the best cooking Give me one with a lot of money Give me two with lots of honey Give me sweet that them freaking Hey girls, I love the things they know, love the things they show, got to be where they go, hey girls, with sunshine in their hair, the perfumes that they wear, girls everywhere. Girls, super fine, super fine, sugar and spice, everything nice. <laughs> I'm wishing I'd take my magic wand and prophet have big fun. If the guys could see me, this way I was, who did me? Before they could count from one to three, I'd have ten girls standing next to me. Girls, I love the things they know, love the things they show, got to be where they go. Speed girls, the sunshine in their hair, the perfume. That Girls are everywhere Girls yes, love the things they know I Love the things they show Got to be where they go